10 uur. Wat uur. algemoet met het nws journaal Tientallen onbekende legervoertuigen zijn de Oost-Oekraïnse stad Donetsk binnengereden. Waarnemers denken dat ze uit Rusland komen, maar dat is niet te zien. De voertuigen, die geen kenteken hebben, vervoeren zwaar geschut en zouden ook raketinstallaties bij zich hebben. Mogelijk heeft het konvooi iets te maken met de lokale verkiezingen... die pro-Russische separatisten morgen houden in Donetsk en Lugansk. De inwoners daar konden vorige week niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in Oekraïne. De Europese Unie heeft de speurtocht naar bootvluchtelingen op de Middellandse Zee overgenomen van Italië. Tot nu toe moesten de Italianen zelf opdraaien voor het opvangen van de vluchtelingen... die met gammele bootjes Europa proberen te bereiken. Aan de nieuwe gezamenlijke zoekacties met schepen, verkenningsvliegtuigen en een helikopter... doen 21 lidstaten mee. Europa heeft minder geld uitgetrokken voor de acties dan Italië deed. Bij een huiszoeking in Veghel, die is gedaan na de ontploffing van een auto gisterochtend, zijn verdachte chemische stoffen gevonden. Ze zijn mogelijk gebruikt voor de productie van drugs. Bij de explosie van de rijdende auto gisterochtend raakte de bestuurder zwaar gewond. Het huis dat daarna is doorzocht is volgens buurtbewoners de plek waar het slachtoffer is opgegroeid. Voetbal Feyenoord heeft in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie thuis met 2-0 gewonnen van Pekswolle. Zwolle. Na een zwakke eerste helft namen de Rotterdammers alsnog afstand van de Zwollenaren. Twente won ook thuis met 2-0 van Heerenveen en ook daar vielen de doelpunten in de tweede helft. Ajax won in de Arena met 4-0 van Dordrecht. De Dordtenaren begonnen nog goed. Pas na ruim 20 minuten scoorden de Amsterdammers het eerste doelpunt. De wedstrijd psv ado Den Haag is nog bezig.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 Sorry. by DJ Malzo. DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo.